Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. De nationale ombudsman Brenning Meijer betreurt het dat het kabinet geen excuses aanbiedt aan de slachtoffers van de Q-koorts. Dat noemde hij op Radio 1 niet behoorlijk. Brenning Meijer zei vorige week dat bij de bestrijding van de epidemie de burger centraal had moeten staan, maar dat dat niet gebeurde. Volgens staatssecretaris Bleker zijn excuses meer iets voor een persoonlijke relatie. Brenning Meijer noemt dat volstrekte onzin, omdat de overheid elke dag excuses aanbiedt voor gemaakte fouten. Minister Hille vindt dat de krijgsmacht in de toekomst ook cyberaanvallen moet kunnen uitvoeren. Het wordt een van de speerpunten van de zogeheten cyberstrategie van defensie. Volgens Hille is internet na land, lucht, zee en de ruimte inmiddels het vijfde domein voor militair optreden. De minister zegt dat misschien nog wel meer dan elders geldt dat stilstand achteruitgang is. Vier van de vijftien hulporganisaties die meedoen aan de Giro 555 actie voor Haiti ronden deze zomer hun werkzaamheden daar af. Het zijn Coordate Mensen in Nood, Tier, Terdesom en Doorkas. Samen hebben ze ruim 35 miljoen euro besteed aan noodhulp en wederopbouw in Haiti. Dat melden de samenwerkende hulporganisaties. De elf andere organisaties van de SHO hebben afgesproken om uiterlijk eind 2014 te stoppen in Haiti. Ze hebben nog 26 miljoen euro te besteden. Het bewind in Syrië heeft zich de laatste drie maanden schuldig gemaakt aan een reeks van mensenrechten Daaronder is een zorgwekkend aantal executies, zegt een onderzoekscommissie die was ingesteld door de VN. De commissie zegt dat ook de opstandelingen zich schuldig maken aan misdaden. De commissie onderzocht ook de slachting in de stad Hula, waarbij meer dan 100 mensen omkwamen. Het weer, veel bewolking en in het oosten kansen wat regen. Het is 20 tot 22 graden. Dit was het. Dit is Johnson Hogar van de ANWB. In de Randstad staat op de A1 Amsterdam naar Amersfoort tussen knoop en Diemelen muiden 3 kilometer. Op de A4 naar Amsterdam 5 kilometer tussen Leidschendam en Zoetbouw Dorp. Het heeft te maken met de spoedreparatie. Daardoor is bij Zoetbouw Dorp de rechterreis ook dicht. En op de N9 Den Helder richting Alkmaar staat tussen Den Helder en Julianen Dorp Zuid een file van 2 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie.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 My car, you drink my liquor from my old fruit jar, do anything that you wanna do. But uh uh, honey, lay off of them shoes and don't you step on my blue sweatshirt. You can do anything but lay off of my blue sweatshirt. Terwijl we Carl, uh, car, carlala, Carl Perkins nog heel even uitluisteren met Blue Sway Shoes... ...gaan we natuurlijk weer beginnen, zoals beloofd, met het, uh, ja, het hoorspel Veranderende het Tijden. Deel en, 2. Uh, dit is deel 2, Rob. De uitnodiging. De uitnodiging. We gaan lekker luisteren. We gaan lekker luisteren naar uh, de uitnodiging van Veranderende Tijden. We komen natuurlijk daarna weer bij jullie terug met uh, nog heel wat raar maar nieuws. En we hebben nog weer, we hebben zoveel extra wat we gaan doen dit tweede uur. Dus en je hebt inmiddels alweer drie aanstekers. Ik heb drie is <lacht> Mijn gehoor is beantwoord. <lacht> mijn roep. We zijn zo happy. Hij is dus we gaan gelukkig, door man. naar zo de Veranderende luisteren. Tijden. Twee. De uitnodiging. Arme Minu, ik laat je alles opknappen. Hè? Maar weet je. Ik ben met het armschat bezig en als ik het even neerleg, dan ben ik de tel kwijt. Ach weet je, om heel eerlijk te zijn, hè, voel ik me bij jou eigenlijk veel meer thuis dan in mijn eigen huis. Volgens mijn echtgenoot kom ik hier veel te vaak. Ach, die Joop praat al onzin. Gisteravond nog toen zei hij tegen me, wat zal jij, die Martinees de aan als je je daar altijd zo opdringt. In je port of een je whisky? Uh, een beetje port graag. Ik hou het bij scotch. Wat voor wijde bloedvaal. Hé, hey. Daar heb je meneer Andrie, hè? In ieder geval is het niet Victor. Wat is o, die jongen volwassen geworden? Oh. Ja, je kan van de militaire dienst zeggen wat je wil, maar ze maken daar wel keels van je. Heb je die schouders gezien en die benen? Alleen geen jaren meer, Minoe. Victor was ongeveer negen jaar toen hij besloot dat zijn moeder hem nooit meer helemaal bloot mocht zien. Dus wat dat dan gaat, mag ik daar ho hoogstens nog naar raden. Ja, ik ook natuurlijk. Ja, natuurlijk. Zeg even iets anders. Is hij eigenlijk nog steeds gelukkig met dat orkestvallen? Maar lieve schat, je bent verschrikkelijk uit. Als je in wil zijn, dan moet je zeggen, goh. Ja, sorry, maar je zou wel zeggen, waar bemoei je je mee, hè? Maar trommelen, op zoek als je 22... Ja, dat vind ik idioot. Oh, god, dat is Victor. Hallo ma. hallo minu. hallo iedereen. Schat, zet die pruip van je kop. Oh, dat je klaar? <laughs> dat beloofde dat je het nooit in huis zou dragen. Ja, ja en de kapsel hangen iedere keer als je thuis komt als Wenner en blazen, hoor. Nou. Wordt er nog gekust? Ja hoor. Hey, hey. schone minoel, lang gewacht, stilgezwegen maar, daar ben ik dan. Ja, oh, oh. Wat een los, idioot. En straks zit ik onder de blauwe plekken. En wat zeg ik dan tegen die jong? Wat je altijd zegt. Wat oh. en toe door, alsjeblieft, huh? ja, als je die gek zo zou horen, zou je denken dat er heel wat aan de hand is. In whisky? Een dubbele. Zo. Spaal Nee, nog niet. Nee, die werkt. Nee. Hij wel. Nou, ik moet erkennen dat ik ook erg veel plezier aan hem beleef. Jammer alleen dat hij dat niet van jou kan zeggen. Hoe? Huh? een je repetitie? Te gek. Had je... In de buurt van Avelucino? Had je daar een lokaal nog... gehuurd? Waarom? Is dat toch op een straat? Doe je dat op straat? Ja, natuurlijk. Niet iedereen kan de Olympia huren. Nino, je bent een geweldig wijf, maar van muziek begrijp je geen rink. Oh, niet door. Zal ik jou eens wat laten zien? Nou. <lacht> hij neemt zichzelf wel erg serieus, hè? Ach, natuurlijk. Waarom niet, hè? Wie jij wat dit is? Ja, een, een deksel van een soep erin. Helemaal niet. Dit is een... ...vies. Een zuiver... Een ...saxisch porseleinen vies. Of een zuivere vies van saxisch porselein. Ik heb al moet moedje met gewone F... ...en vies uit Lunéville en Straatsburg, ...maar toch niet van deze kwaliteit. Vind je ook niet moeder? Oh ja, ja, ja. Ik vind het inderdaad dat deze iets heeft die anderen niet hebben hoor. Geniaal, dat is het. Minou. Zet je lieve kleine oortjes nou eens even open en wees eens even heel eerlijk. Nou, is dat muziek of niet? Ja, slecht muziek. <kigvind> oh, hoe is het mogelijk dat iemand zoveel ronde achter kan lopen? Nou, je kan wel merken dat jij een abonnement hebt op de Beethoven-cyclus. Hey, dit doet de douche van mevrouw oh, ja. Sorry, maar ik moet er wel door. Oh, even iets anders trouwens. Ik heb gisteravond een fantastische pizza gebakken. En daar heb ik nog een stukje van over. Is dat niks voor jou? En uh, Guillaume, dat, nee, die haat pizza's. Oh, ja? Weet je wat, ik breng hem zo wel even naar beneden. Goed. Hoewel, misschien kan Victor nu even met mij mee naar boven. Huh? Ach god, ik geloof dat die arme Victor een tikkeltje moe is. Weet je wat, ik ga wel even mee. Dan kan ik gelijk even kijken of die bikini van jammer past. Oh schat, wil je alsjeblieft de tafel even dekken. Je vader komt zo thuis. Hè? Nou, het komt wel niet helemaal overeen met mijn levenssignalen, maar ik zal zien wat ik doen kan. Goede vraag, Guillaume. En de beste wens aan Guillaume. Ja. Tja, op oh, Madeleine, ik vergeet mijn sigaretten. Ga jij maar vast vooruit, dan kom er zo aan. Goed. Liefert, bedankt. Jij grijpt ook wel iedere gelegenheid aan, hè? Welke gelegenheid? De pizza. Ik sloof me uit om een immense pizza te bakken, om jou een alibi te geven tien minuten met mij mee naar boven te kunnen. En wat je hoe jij, een stukje moeder nou, mee. Nou neem me niet kwalijk, zeg maar dat had ik niet begrepen. Oh nee, nou vorige week maandag begreep ik me al te goed. Ja, met die kippenpastei. <lacht> Arme Mino. ik beloof je, volgende keer begrijp ik het. Hm. Is je ook? Schooner. Ja, dat klopt, ja. Hm? Senior of junior. Ja, dan zit u goed. Ja, dat ben ik. Of we vanavond vrij zijn. Ja, natuurlijk. Wat dan doen? Ja, ligt we wel het best. Waar is het? Sabine Clairieu Manassier ja. Ru Belle Croix. 12. Nee. En het welke verdieping? Is het een besloten huis of zo? Oh, in die kwalijk. Hoe laat? Elf uur. Huh, het zal wel lukken, ja. Maar, ehm um, niet om het een of ander, maar u bent toch op de hoogte met onze stijl, hè? Alleen porselein en aardewerk met wat slagwerk, ja. Dus dat het is wat u zoekt, dan zijn we klaar. Onze conditie, uitsteken <laughs> Onze conditie. Duizend vrouwen. Zegt u dat nog eens? Ja. Allicht. Verkocht. Rue Belcroix-Neuilly. Het staat in de boeken genoteerd. Ciao! Duizend ballen, hallo. Blijf jij het, pa? De deur maar niet dicht. Laat mij bij doen, ze komt zo terug. <lacht> wil je wat drinken? Wil je wat drinken? Uh, wat zeg je? Ik vraag of je wat wil drinken. Ja, dat is goed. Whisky? Ja, oké, okay, doe maar wat. ...en dan durft men nog te beweren dat ik niks uitvoer. Meneer. Dankjewel. Wat heb je het gehad vandaag? Alles oké? Okay? Nou, wat mij gebeurt, niet te geloven, zeg ik. Ik heb gebeld door een meisje. Een uh, Sabine Clariot Manachier of zoiets. Ooit van gehoord? Nee, nooit van gehoord. Ja, het is dus in elk geval niet eentje die door neus en de vingers snijdt gelukkig. Weet je waar ze nee. woont? Nou, In een knots van de villa. Ze geeft vanavond een feestje en ze wilde per se de soundsukkers hebben om sfeer te maken. Moet je nagaan, in die buurt komen we nooit. We zijn ontdekt. Fysiek. He? Huh? Wanneer hoe moet je daarmee? Nou, je ziet er anders uit is dus een wrak. Petje kop in. Luister eens, pa. Ik ken jou alsof ik zelf gemaakt heb. En jij bent dan wel, wel niet bepaald een Jaguar model 79, maar helemaal rij voor de sloop binnen ook weer niet. En van een klein beetje hoofdpijn raak je niet zo uit de koers. Nou, stort je hart nou eens uit bij je ouders. Kom nou, zeg gewoon hoor met je vervelende gezoor. Laat me eens even met rust. Ik zeg zeg oh. toch niets. Je kijkt dan als op de poepsie. Helemaal verandert. niet. Het zijn voor die momenten dat de man eens even met rust gelaten worden. Nou, en dit is dan zo'n moment. Mm. Nee, de... Hé, hey, de boven! Zo is dat genoeg! Die kennen we al! Ja, we gaan er in ieder geval vooruit. Meestal is het waken. Wil je een sprintje? Nee. Nog een whisky? Nee. Kijk eens, Pa. Volgens mij zijn er maar drie dingen waardoor je in de slip raakt: dat is Ma. Dat ben ik en dat is de Nou, met ma gaat het goed. Met mij gaat het niet slechter dan anders. Dus, dat is de Syko. Dat is het, hè? Nou, wat is er nou gebeurd? Heb jij de big boss van de trap afgelazerd? Eh. Nou, nou, ik ben ontslagen. Wat? Jij? Ach, kom, dat kan toch niet. Ze zijn toch niet hier om een vent jou te ontslaan? Personeelsinkrimping. Ze hebben een AOM 300 en 1 gekocht. Huh? Ja, de computer doet nu in 25 seconden hetzelfde werk als 25 mensen in 25 dagen. Die voert tot aan het hele archief, voor mij hebben ze niet meer nodig. Oh ja, ze hebben jou je leven lang uitgemolken en dan zetten je ze aan de dijk. Nou, lekker stelletje hoor, bij de de zieken. Ja, daar kunnen zij toch ook niets aan doen, daar kan er niemand iets aan doen, het zijn de veranderende tijden. Er is altijd iemand die er iets aan kan doen. Als iemand een schop onder zijn kont krijgt, komt dat omdat iemand anders een schoen eronder zet. Ja, in ieder geval heeft het geen zin om zo grof te zijn, hè? Nee, maar het luft wel op. Heeft er iemand zoveel uren op dat rotkantoor gezeten als jij? Nee, niemand. Wat het belet ze niet om je aan de dijk te zetten alsof je de kluis gekraakt Helemaal hebt. niet. Ik verlaat die zieke met een opgeheven hoofd. Krijg we hoge uitzondering de afvloeingsregeling en de gouden medaille met de puntjes. Ze donderen jou de straten, en je neemt nog eindig beleefdje petje of ook? Nou, als je op die toon doorgaat, dan laat ik het te trekken. Meneer Koufie zat eens een buitengewoon hoogstand mens. En een groot zakenman. Bovendien heeft hij zich een bijzonder begripvol tegenover mij getoond vandaag. Ja, nee, nee, Zelfs heel vriendschappelijk. Goed! Laten we dan zeggen dat hij een pantoffel heeft aangetrokken om jou eruit te schoppen. Maar maakt het uit? Jij staat op straat. Afa, enfin, zeg maar tegen je moeder dat ik in mijn werkkamer ben. Een brief schrijf. En geen woord over dit gesprek, hè? Je zal het daar nou wel moeten vertellen. Nee, nee, nee, nee, nee. sprake van. Over twee dagen is jarig. Ik wil dat het net zo'n schitterende verjaardag wordt als altijd, dat het gelukkig is. Nou, kan ik van je baan? Ja, jasje. Jij krijgt niet alleen een gouden medaille, jij krijgt een aureool. Ja, dat is goed. En dan zou je die vieze pumpkruik in je kamer willen houden zo'n kot. Mislukt van te worden. Jij het moeder? Vader is in zijn werkkamer? Ja, dat weet ik. Hoe weet jij dat? Ik oh, was al een tijdje terug van minute. Ik hoorde alles in de hal. Ik begreep onmiddellijk wat je vader het over had en dat mijn aanwezigheid niets opstaan moest. Trouwens, jij stond bij hem en je hebt precies gedaan wat goed voor hem was. Hoezo? Lieve kind, je hebt hem kwaad gemaakt. En iemand die kwaad is, heeft geen zin om te huilen. Dat is mijn specialiteit. Ik hoef mijn mond maar open te doen of hij begint al over te koken. Gelukkig maar in dit geval. Waarom is die eigenlijk ontslagen? Ik hoef zelf een computer gekocht die is in eentje alles regelt. Een soort uh, snelkookpan. Ah, Daar kon ik een zootje mensen uitgooien. Dat is verschrikkelijk. Arme Antoine. Hij pikt ook alles, hè, die Antoine van jou. Ja, maar het kon niet anders. Iedereen krijgt in zijn leven de kans om zijn slag te slaan. Waar het om gaat is die kans niet te missen. Verder heeft hem ook gehad. Tien jaar geleden toen de Cico de nog maar een prutzaakje was... en ze die rel hadden met de concurrentie. Toen heeft hij ze toch maar mooi te stront gehaald of niet soms. Nou, op dat moment had hij er bovenop moeten duiken... en van officieel garanties moeten eisen. Want dan had hij hem dit niet, niet kunnen leveren. Maar lieve schat, het was chantage geweest. Voor een parachute zorgen is dat chantage. Ach. Weet je wat jullie zijn... Twee druppels wijwater. Wat ben je nou van plan? Niks. Waaruit je nu het over met hem. Nou, nee, niet voor het heilige begint. Ik ben overmorgen jarig en ik heb geen zin om die dag te bederven. Je soort ben je werkelijk niet, weet je. <lacht> Trouwens, ik mocht je meteen toen ik je zag. Ik jou ook, gewoon lekker dier. Maar nog net iets eerder. We zijn voor elkaar uh, geschapen. Zo, dan moet ik gaan. Wat? Eet je niet thuis? Nee, ik ga wel mijn brood verdienen. Ik mag in Nieuwjaar de buurt onveilig komen maken. In Nieuwjaar? Oh, wat fantastisch. Zeg, betaal eens een beetje. Mm, Duizend van. Oh, nee, dat is niet gek. Dat vond het een bij het vader, hè? Ja, hoor. Toch nog maar een prettige avond. Ja, jij ook. Dat, dat lijkt me niet waarschijnlijk, maar ik zal mijn spelletjes spelen, net als jullie. <tie <tie zal ik je helpen, hoor, ik kom je voor mij? Bum, bum, bum, bum, bum. Dat Dag, schat. Lekker. Het eten is over een kwartiertje klaar. Ik ga nog even lekker je krantje lezen, hè? Hé, nee. wat is dat, zeg? Liefst, geloof ik. Gelukkig, hè? Ik zou het zo graag willen doen, maar Dix en Eva de Rovere... die gaan het zeker niet aan de heerlijk slapen. DigiDex, Eva naar met slaap Is wat ik zei tegen haar. Ding, want jij is lastig, nog meer jij is fantastisch toch Hey, is wat ik zei tegen haar Ja. Yeah. Ik had een tijdje niks te doen Het was vroeger het seizoen Zo van alles mag er niks moeten Je weet wat ze zeggen Als je nergens zoekt Precies dan komt geluk ineens vanzelf naar je toe Hey genoeg om rommel klavertje vier Dagen als deze Dus Klagen we niet Niet hier Halen goed we Zoeken naar vertier Moven naar een plekje In de vaste kroeg van een vier, Ik ken de haar via via Zijn we via ook Ik had zoiets van We zien wel, hoe het loopt Nou wat die kill ja hm. Laat rond Tijd om te vertrekken Stuur we op weg naar huis Nog een bericht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 Ssh, slaap lekker, slaap lekker, slaap lekker. Hey, is wat ik zei tegen haar slaap lekker dingen want jij is lastig. Nog meer jij is fantastisch dan. Hey, is wat ik zei tegen haar jij is fantastisch Oh, ik zou het zo graag doen, slapen. Echt waar. Ik heb er zo'n toetiegelijke zin in. Maar dat kan natuurlijk nog even niet. Want we zijn nog even door de ramelaar er ook nog even doorgejagen. Uh, hoe zeg je dat? Even doorheen gespied. jagen. Ja, nou we hebben weer wat hoor jongens. Het is, het is weer zover. Want uh, we hebben een luie dief, dief die wagen proeftijd omdat hij te vroeg moet opstaan. Nou. Ik ben ook niet van het vroeg opstaan. Scheelt dat toevallig even. Even kijken. Hij heet uh, Kiran Bachelor. Een luie dief die uh, in een cel werd uh, ja, bespaard heeft er zelf op aangedrongen om hem toch een gevangenisstraf op te leggen. De reden, de 21-jarige knaap kon de dagelijkse afspraken omtrent de proeftijd niet langer aan, omdat hij te vroeg op moest staan. De 21-jarige bachelor uit uh, Coventry kreeg aanvankelijk een, een uh, opgeschorte straf plus toezicht oplegde dat hij in februari in twee huizen inbrak. Maar slechts een uh, luttere weken na die straf werd uitgesproken mocht hij al opnieuw voor de rechter verschijnen, omdat hij zijn dagelijkse gesprekken met de rekalisering Andra niet nakwam. Nou, dan krijg je dat natuurlijk. Nou, ditmaal uh, vertelde hij zonder schroom dat hij niet uh, present tekende op de afspraken. omdat ze te vroeg in uh, de ochtend plaatsvonden. Ja, nu ja. Vroeg de afspraken beginnen door. Uh, om, in ieder geval, afspraken gingen door om tien uur. De rechter kende natuurlijk de bachelor een tweede kans doen. maar de laararts maakte ervoor om naar de cel gestuurd te worden. zodat hij toch wat slaap kon inhalen. Ik stopte pas om zes uur ochtends met werken en ik moest om tien uur op mijn afspraak zijn. Mijn biologische ritme is om zeep en ik werd mij allemaal te Ga lekker bij een naar mij zitten. Echt waar. Ah uh, ja. Uh, uh, uh, uh, uh het is nee, maar wat je wil, hè? Het is ja. maar wat je leuk vindt, echt. Nou, uh, kinderen kunnen tegenwoordig ook auto rijden. Ik, uh, toen ik klein was, iedereen, uh, iedereen heeft die droom wel eens gehad. Als je heel klein bent, dan zit je in zo'n auto op de achterbank dan, zat ik altijd, dan een rij je en dan reed die auto zonder bestuurder weg en dan ging je zwaaien, maar. Niemand zwaaide terug. Je, alleen in die auto. Bang, Vlaringrang noemen ze dat. Deze peuter die had iets anders. Die heeft een pleurzeker van de auto van zijn vader. Dus die denkt: met mijn twee jaar rijd ik die uh, auto zich lekker de sloot in. Een tweejarige peuter heeft natuurlijk de auto van zijn vader de sloot gereden. Het incident gebeurde aan de Basellaan in Haarlem. Zijn vader was heel even weggegaan en had de autosleutels in de wagen laten liggen. Het zoontje vond uh, de sleutels en stopte ze in het contact en kreeg de auto aan de praat. Het lukte de vader nog net op tijd het kind uit de auto uit te trekken. Voordat het via enkele bossages in de sloot kwam, een bergingsbedrijf. Moesten er aan te pas komen om de auto weer aan de kant te krijgen. Dus mensen opgelegd, tweejarigen, kunnen ook rijden. Rijbewijs halen is niet zo moeilijk, gewoon sleutel in contactjes stoppen en. En gaan. En gaan met die banaan. Nou. <laughs> nou. Ik kijk wel uit als ik op het toilet ga zitten de volgende keer. Want uh, in Amerika gebeuren wel gekkere dingen. We hebben de meest rare dingen uit Amerika wel gehaald. Want uh, we van aanklachten tegen Apple, omdat, dat, uh, omdat de deuren niet duidelijk waren, de aanklachten bij de McDonald's dat de koffie heet was. Hebben we nu iets heel raars. Want een Amerikaanse vrouw die uh, in het toilet, uh, de Walmart, de uh, uh, daarmee gebruik heeft gemaakt in Kentucky. Heeft daar langer uh, vastgezeten dan ze wilde. Want haar billen plakten vast aan de rand. Omdat deze was ingesmeerd met superlijm. Maar de vrouw zat uh, echt uh, zat een uur vast voordat de hulpdiensten haar naar het ziekenhuis wachten. Waarna ze uiteindelijk uit haar lijf kon worden verlost. De politie onderzoekt de zaak. Ik durfde te wedden, jongen. Dat misschien een boze ex of zo. Die denkt hij ja, komt nooit meer uit. de oh, Walmart. god. hoe krijg je dit voor elkaar? Oh, je kent die frisdankautomaten toch wel? Rob, jij kent ze wel, hè? Ja, die uh, cola automaten. Nou, die ken je wel. Je kent toch wel ook die automaten. We hadden we toch maar ook een paar weken terug we over die colaautomaten. Die moet je knuffelen. Ja, die heb en ik toevallig net dan dan nog gezien. cola. dan krijg je een, blikje, een gratis blikje cola. Krijg je daarvoor. Ja. Nou heb ik iets anders. Uh, want een 17-jarige jongen uit San Diego is uh, zaterdagnacht in een vast komen te zitten. Want hij probeerde een blikje drinken te jatten, maar dat lukte niet helemaal. Een trebbestuurder zag de jongen rond 5 uur in de ochtend zitten terwijl hij uh, in het apparaat vast zat met zijn arm. en moest brandweer, politie en het ambulancepersoneel aan te pas komen om de student te bevrijden. Omdat de hulpverleners de sleutels van de automaat niet konden vinden, gebruikten ze bijlen om de jongen diefos te krijgen. Toen dat niet lukte, probeerden ze te vergeefs met breekijzers. Uiteindelijk slaagde ze er na een uur gehannes in om de jongen met een zaag te bevrijden. De is volgens NBC San Diego door de politie meegenomen. Waarschijnlijk moet hij de rekening betalen voor de politie, brandweer en het medische personeel. Ja, heel leuk gezegd inderdaad. Het is een heel, heel duur blikje. Dus dank. Uh, uh, uh, uh, uh. Nou ja, het moet je hobby maar zijn. <laughs> Ja, nou, de Belgen zijn ook weer lekker actief, want een 38 jarige pastoor van de Sint-Josefkerk in Antwerpen heeft voor nodig opschunning gezorgd. Want de pastoor kon zaterdag via een stelling naar zijn kerk helemaal de nok, naar de nok van de kerktoren, omdat hij foto's wilde maken van het kruis. Dat meldt het nieuwsblad. Omstanders zagen de pastoor naar boven klauteren en waarschuwde de politie. De pastoor kwam naar beneden toen de politie op de plek arriveerde. De pastoor zou niet hebben beseft dat zijn tocht naar de top van de kerk wel erg gevaarlijk was. Nee, het is absoluut niet gevaarlijk. Helemaal naar boven klimmen. Nee, absoluut. Er gebeurt helemaal niks dan. Wat kan er fout gaan? Ja, wat niet? Ja. Uh, uh, uh, uh, uh, uh. Dit waren een beetje de ramenwaardjes. Dit waren de ramenwaardjes waren dit weer. Oh god, nou, daar zaten we wel weer wel tussen. Dus denk er even heel goed aan. Niet probeer te jatten bij een frisdrankautomaat. En ga nou geen ker kerken beklimmen. En ga uh, in de supermarkt niet naar het toilet. Inderdaad. Want waarschijnlijk hebben ze daar toch wel een pl ander plannetje voor je. En laat je peuter nooit rijden. Echt niet? Dus. Nou ja, dan gaan we het wel iets anders doen. Wij gaan dan even lekker uit de Triggerfinger. Met weer even Daarna komen. Dan we jullie terug met uh, ja, alles wat we nog meer hebben. Nou ja, op, tot straks. Tot straks. It's a party. Lying in the morning sun Jeetje je wordt er wel überhaupt echt heel vrolijk van Ik ben iets wakkerder geworden we, Ik ga mijn kater binnenkort weer verjagen Maar uh, om nog even terug te gaan Want uh, Ruby Ja. Wij uh, zijn natuurlijk, we hebben twee dingen nou Vertel We hebben binnenkort sowieso gaan we de, de gaan we doen Van het uh, broodje van de week In ieder geval het broodje van Zandvoort ja. En uh, we zijn nog steeds op zoek hè vertel Waar zijn we naar op zoek? Wij zijn nog steeds op zoek naar dat derde talent van, uh, ja, van Zandvoort, om het zo te zeggen. Ben jij charismatisch, heb je humor en kun je net zo brak en toch zo leuk presenteren als wij. Nou, dan moet je hier natuurlijk, zeker op de woensdag, uh, moet je hier zijn, van 12 tot 2. Sowieso. Wij zijn natuurlijk nog steeds op zoek naar iemand. En uh, we hebben al denk ik wel, en er zijn al denk ik wel wat mensen geweest die hebben gezegd. Van, nou, ik wil wel, doe mij die maar. Dus dat lijkt me ook wel hartstikke leuk. Doe dus wij zijn, nog steeds op zoek en, uh, wij zijn nog steeds op zoek naar uh, mensen die ook wel willen auditeren. Doe mij die maar. Doe mij die maar. Inderdaad. <laughs> Doe mij die maar. Lijkt niet de CD-winkel. Dubai Diba. Dat was toch ook wel van de uh, CD-winkel? Oh. Of niet? Oh. <laughs> ja. dat weet ik weet het even niet meer. Met Marco Bechato en ja. Snoop Dogg. God, hè. heet Wat was nou de Snoop die koopt op heeft toch het album van Marco? Nee, dan? Marco. Hey. Leuk. <laughs> nee, we gaan natuurlijk Robby en ik zijn nog, natuurlijk, nog ook even druk natuurlijk, Om een hele mooie beker natuurlijk Voor die prijzen uit te zoeken We hebben ook al denk ik wel een beetje een idee gekregen Van wat we nou echt, echt hartstikke leuk wat, wat wij gewoon echt leuk vonden Dus daar gaan wij zeker mee aan de slag Ja dus uh, daar horen jullie uiteraard, volgende week uh, horen jullie daar meer over. Want dan zijn uh, Robin en ik denk wel een beetje uitgezocht. Uh, Waar, waarna Waarnaar ook weer? Naar, uh, naar de, de beker. En het de derde de talent beker. zijn we natuurlijk ook uh, nog steeds uh, ja, heel hard naar op zoek. Dus we, hebben nog, we zijn nog steeds op zoek naar iemand die zegt van, wat jullie kunnen, kan ik ook. En misschien zelf nog wel beter. Stuur je broodje op. Inderdaad. Nou ja, stuur breng je broodje op. Breng je broodje. Anders is je al beschimmeld aan het eind van de week. Hè? Inderdaad, ja. Dat, uh, <lacht> breng er maar gewoon gelijk <lacht> langs. <lacht> Niet dan een pakketje binnenkrijgen met beschimmeld brood nee, ofzo. zo, nee, het hetzelfde dat ik al tegen mijn moeder zei van... Als mijn moeder zei tegen mij van... Uh, ja, de kindjes in Afrika, die, uh, die willen jou eten wel hoor. ze dan nou, stuur je toch op. En tegen de tijd dat daar aan komt, is dus het niet ook meer natuurlijk. Nee. Het dus lijkt wel uh, onweer hier ook. Ja, het het u. Uh, gaan we nog even verder luisteren? Ja, we gaan nog even verder luisteren. We gaan even lekker verder met een Minaj en natuurlijk met Starships. En daarna gaan we, ja, gaan we nog even kijken, want we hebben nog wel wat een en ander aan te vullen hier. Ja. En dan het anders gaan we lekker, uh, nog even de laatste kwartier of tien minuten, weet ik, wat het slappe ouwe, Daar zijn we ook heel goed in. We hebben genoeg mensen om ons heen om te oude in, dus. in de tussentijd wel, ja. We hebben heel veel mensen die uh, mijn uh, oproep hebben beantwoord over de aansteken kwestie. Dus uh, daar zijn we wel heel erg blij mee. Ja. Maar we gaan nu even lekker verder met Nicki Minaj met Starships. En daarna komen we weer uh, ja, met nog veel meer lekkere muziek Komen we terug.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 Algemeen bekend, natuurlijk, ACDC van het heerlijke nummer van de zaal van Iron Man 2. We gaan luisteren naar AC Back in Black. All Zij het ook, ACDC, Back in Black Komt natuurlijk van het album af afkomstig Iron Man 2, de original soundtracks Voor wie de films een beetje heeft gezien Weet dat eigenlijk Dit hele album verwerkt is door de hele film heen Het is echt super gaaf Dat ze nou een keertje een film maken En dan gewoon goede muziek erin knallen Of niet hoor Ja, dat is inderdaad zo Dat is lekker Hé, we hebben weer Het is weer racen, het is weer racen geblazen Wat leuk God. Het duurt nog wel even hoor. Het duurt nog heel even, maar voor de mensen die er nou alvast wat meer over willen weten. Want 13 tot en met 15 juli, uh, ja, anno 2012, logisch. RTL GP Masters Formule 3 op Zandvoort natuurlijk. Op 13, 14 en 15 juli vindt het uh, op Supreme Park Zandvoort de 22e editie plaats van de RTL GP Masters of Formule 3. De belangrijkste Europese Formule 3 race. Ook dit jaar komen natuurlijk weer de sterkste formule 3 coureurs uit de verschillende kampioenschappen tegen elkaar uit in de beroemde wedstrijd. Die natuurlijk voor veel coureurs een belangrijke, belangrijke stap is gebleken op weg naar de formule 1. De RTL GP functioneert deze 22e editie als naamgever van het indrukwekkende race Dat in het verleden door Jos Verstappen, Lewis Hamilton, Nico Hulkenberg en Paul Resta als winnaars kenden. Ja, en onze eigen Jos Verstappen, dat was natuurlijk ook wel een kanje in, in de formule 1. Nooit echt veel gewonnen, maar wel goed gepresteerd. Erik yeah. Dus, uh, dus, Verstappen, dat was toch die grindduiken. Ook onder andere Maar hij heeft op een gegeven moment op de baan in Duitsland uh, Was heel jammer, hij had echt die race, die had hij kunnen winnen Hij reed alleen op zijn regenbandje En toen werd hij uh, naar binnen gehaald Terwijl hij gewoon echt iedereen achter zich hield En niemand kon langzaam Dat was zo onwijs jammer, want hij had die race zo kunnen winnen Hij moest nog twee rondjes rijden En toen moesten zijn regenbanden eraf Zei de pitcoureur ja, natuurlijk ja, jammer natuurlijk, dat is een stukje geschiedenis. Erik Weijers, uh, Chief Operating Officer, de COO, uh, kijkt natuurlijk verheugd uit naar het evenement. Het is fantastisch dat ook om deze 22e editie de beroemde, uh, ja, de beroemde Masters of Formule 3 samen met RTLGP te mogen organiseren. Ja, volle duinen, een unieke sfeer en sensationele races. En natuurlijk de vaste kenmerken van de Masters. Uh, voor wie de Masters uh, de Master races allemaal nog een beetje kent, dan, uh, oude Mabora Masters, erop. Heb je die, ook, uh, ook, nog wel? die heb je ook nog wel meegemaakt? Ja, ja die ken je ja, nog wel. altijd lekker druk, Dat oh, is altijd super. Superdruk was een van de leukste races eigenlijk van het jaar. Dus ja, kom zeker even kijken. 13, 14 en 15 juli op het circuitpark Zandvoort natuurlijk. En uh, eens even kijken. De toegangskaarten zijn natuurlijk uh, al... Uh, zijn, niet, de toegangskaarten, alle overige toegangsbewijzen zijn in de voorverkoop aan te schaffen via de website van circuitpark Zandvoort. Dat is natuurlijk www.circuit-zandvoort.nl Of via een van de 400 winkels van Primera. Kaarten die besteld worden in de voorverkoop zijn goedkoper dan aan de kassa's en het evenement zelf. Zo kost bijvoorbeeld een weekend- en een pedalkaart met toegang van, uh, tot het rennerskwartier in de voorverkoop 30 euro... Kinderen tot 12, jaar, uh, tot, uh, tot 12 jaar onder begeleiding van een volwassene ontvangen 50% korting op een pedalkaart. Dus heb jij uh, zin om uh, je kind te tracteren op een leuke dag en dat kan nog eens goedko goedkoop ook. Ga dan even naar Secret Park Zandvoort toe. Nou, en we hebben de 14e in juli. Hebben we natuurlijk ook nog een beetje voor wie van een beetje van de salsa is. Een beetje van het schede met zijn huipen. Misha, Heel een gezellig evenement in het dorp. Inderdaad, we hebben zaterdag 14 juli 2012 op vier verschillende podia in het dorpcentrum van Zandvoort. Uh, vinden vanaf 7 uur op deze plaats van diverse salsa bands die hun sporen in de Latin wereld ruimschool natuurlijk verdiend hebben. Van traditioneel Cubaans tot het opzweepen. Salsa durende cellen te horen zien deze editie van de muziekfestival van Zandvoort. Tevens zijn natuurlijk ook gratis workshops en demonstraties van de Aalemse salsa dansschool en de salsa, in ieder geval die heet Salsa Motion. Ik het programma daar ook nog bij pakken, op voor de mensen die. Uh, ja, we doen. Als voor de, de voor die echte salsa-kenners natuurlijk. Het programma uh, door, op het dorpsplein heb je uh, Septeto Trio Los Dos. En uh, op het kerkplein heb je Son Candela. En dan heb je ook nog op de midden Gerard Rosales y La Crisis. En op de kop van de haltestraat Aceh Cobana. En uh, natuurlijk heb jij om uh, even kijken, van 7 tot half acht... Heb je uh, Gerard Rosales in de halt, in het midden van de Haltstraat van acht, van half acht tot acht heb je natuurlijk Sonkalela op het kerkplein. Van 8 uur weer tot kwart voor 9 heb je Septa Tria Los Daz op het Dorpsplein En kwart voor 9 tot half 10 heb je Acho Cubana op de Kop van de Halterstraat Half 10 tot kwart over 10 Heb je Gerard Rosales Ida op het midden van de Halstraat. Van kwart over 10 dan weer tot 11 uur Heb je dan weer Son Candela op het Kerkplein En daarna heb je van 11 Tot uh, kwart voor 12 Accio Cubana, Misha, Kop van de Halterstraat En dan vanaf half 12 <laughs> weer Tot kwart over 12 Verteet your trio los op het Dorfplein. Super gezellig. We dus hebben het maar druk. Ja, en even kijken wat eh, hebben is. Wat wat gezellig. Ja, er is genoeg te doen volgens mij uh, in het dorp. En we hebben ook het Dier van de Week. Oh ja. Het Dier van de Week. <laughs> wat leuk. Oh, leuk. Wat spannend. Het Dier van de Week erop. Loekie. Loekie. Wat leuk. Van de reclames. Ja. Wauw. Laat je innerlijke salesteiger brullen. Miauw. Loekie is uh, in het uh, dierenthuis binnengekomen met een aantal schattige kittens. Nu al haar kinderen de deur uit zijn, zoekt ze zelf ook een leuk huis natuurlijk. Loekie is een jonge poes die even moet wennen aan een nieuwe, <grijg> nieuwe mens en een nieuwe omgeving. Maar als je haar eenmaal kent, is ze natuurlijk erg aanhankelijk en ontzettend lief. Ze is erg sociaal als soortgenoten En zou het dan ook leuk vinden om, in, uh, om ja, met een vriendje samen te wonen. Ze gaat erg, naar, uh, ze gaat erg graag naar buiten om te spelen. En van het zonnetje genieten. Een huis met een tuin staat daar ook op, wel op haar wensenlijstje. Dus bent u inmiddels al uh, ja, gevallen voor dit mooie koppie, kom dan even snel even langs en kennis te maken met onze lieve Loekie... in het dierenhuis Kennermeland. Ach, wat een snoesje poesie. Oh. Kitty cut. Kijk, we hebben ook nog publiek die het gewoon heel erg leuk vindt vandaag het is, is toch ook leuk dier van de week dier nou ga de dan de heel even naar het dierenhuis toe in het uh, kennemerland Kees om straat 5 en het uh, ja, is natuurlijk uh, niet zo moeilijk te vinden je weet natuurlijk helemaal achter hier in Zandvoort heb je een manege uh, als je wilt bellen dan kun je altijd even bellen naar het volgende nummer dat is 02357133x8 uh, voor de mensen die net zijn binnenkomen vallen Loekie haal erop, haal erop 02357133x8 dus ga daarvoor en dat was de, de push van de week? Dat was de push van de week. God grote, god de, god zeg. Uh, hebben we nog meer? Uh, nou, dat was het. Ja, al. we hebben nog wel iets. Uh, we hebben die kitesurfer hebben. Oh, ja. ja, die kitesurfer. Ja. Want uh, Kevin Smit die springt 19,5 meter boven de NAP. Want uh, wie had durven hopen dat deze weersomstandigheden samen konden gaan. Want uh, op de eerste dag van de zomer. Zonperiode van 40 knopen wind. Met uitschiets naar 45, bijna 20 graden. Dat is zeemanstaal. Badgasten bleven natuurlijk thuis. Maar de 26 deelnemers van de Red Bull boven NAP gingen de strijd aan. Om de hoogste sprong boven NAP. En het dikste mega loop te maken. Een loop, mega loop te maken in het bijzijn van 400 bezoekers die uh, weer en wind trotseerden. In, in, in een extreme battle met elementen van natuur wist Kevin, uh, Kevin Smit, de 22-jarige kitesurfer, het hoogste springen boven de RP. Tegelijkertijd benutte de 19-jarige Steven Akker. Dijk, Akkersdijk, jezus, wat een naam. De windvlagen om de meest extreme mega loop te maken met zijn kite. Terwijl badgast het uh, ja, toch wel mede, want het was niet zo lekker weer. Zocht de Red Bull samen met de Nederlandse kite Ruben Lente juist deze extreme weersomstandigheden op. Omdat op deze basisvormen het spectaculaire event Red Bull boven NAP de Rainier. hier. de winnaar van het EK en, en het NK evenement in 2004 zegt hier natuurlijk over dat dit evenement gaat alleen maar door als de weersomstandigheden optimaal zijn. En de meest extreme, extreme sprongen kunnen gemaakt worden. Dus dat maakt ook zo mooi je ziet, Rob, je ziet ze zelf ook nog wel eens, als, je naar, als je vanaf de zeeweg uh, Even wijf, voorbij kijkt. Dan hangen ze zo Surfing USA Wat leuk <laughs> Surfing oh, oh, oh, jongens, jongens toch We zijn er alweer bijna Ja, we gooien nog even een lekker nummertje erin Even kijken Kijk of we, we, we hebben het klaar of, uh, Ja hoor 5 minuten Voor de mensen die net de kroeg uit zijn gekomen André van Duin Er staat een paard in de gang Wie is daar? I'm oh. De dus zij deed open heel bedaard Nog geen seconde later Was haar gang gevuld met paard Er staat een paard in de staat stadie Er zit totaal geen haar meer op mijn buurvrouw's koken zat. Misschien de ruimte voor een paar twee meter lang. U kunt hem komen. van Duin, er staat een paard in de gang. Wat fijn dat jullie bijna terug zijn bij de vernieuwjaren. Al is je er zelf nog helemaal niet, Ruud Jansen. Hey, we zijn weer aan het einde gekomen, joh. God, zou lief hebben. Eind goed, al goed toch? Eind goed, al goed, ja, bijna. Maar, uh, ja, volgende week zijn we natuurlijk weer. Altijd. En wat heb je dan? Volgende week gaan we sowieso gaan we weer verder met op zoek naar het derde, de derde talent. We gaan sowieso nog even wat meer vertellen over de beker natuurlijk. Als wij daar natuurlijk uit zijn. Ik heb voor en, volgende week voor Robby ook een heel leuk cadeautje. Dat weet hij al. Heel leuk omdat hij zo trouw is en zo lief en het zo lang al met ja. me uithaalt hier eigenlijk. Nou, ja, dat mag dus, ook wel eens gezegd uh, worden. I got a present, I got a present. Het, het is natuurlijk niet makkelijk om uh, met uh, zo'n, uh, ja, hoe zeg je dat, uh, multivoudig uh, persoonlijk gestoord talent hier in de, <coughs> in de studio te zitten af en toe. Hij heeft het af en toe heel zwaar hier. Ja, dat valt wel mee toch. Ja. Dit, uh, we hebben ook nog het luisterverhaal. Ja, het luisterverhaal krijgen we natuurlijk ook volgende week het, weer. De uh, het derde hoofdstuk. kalender. Dus we hebben weer zoveel dingen weer wat we volgende week allemaal weer gaan doen. Dus ja. Het is eigenlijk haast niet anders. Dus even kijken. Zetten we snel even de knop om. Hoe lang Want, hebben we uh, nog? Ah, we hebben nog uh, heel even. Dus gaan we luisteren nu nog even ja, naar het uh, wilde einde van Flowrider. Uh, featuring Sia Wild Ones. Volgende hey, on wild one. oh? Hallo. Met de Wild One. Altijd. Tot en, volgende week, mensen. We faxen. Later. the crowd. oh, then I gotta be the man, I'm the head of my band, Mike, check, one, two, shut them down in the club where the Playboy does so they all get loose, loose, out the motto. We all get fit. in again tomorrow. Gotta break rules and spouse to my dough. Club shut down, I hunt you for my toes. Hey, I